12 uur, het NOS-journaal, Door Alt Megens. Goedemiddag, Nederland eind vorig jaar al in recessie. Eind deze maand referendum in Syrië over de nieuwe grondwet. En honderden banen weg bij krantenuitgever Wegener. Vanmiddag wolkenvelden en zon, Plaatselijk nog gans op een kleine bui. Temperatuur stijgt naar 5 graden in het oosten tot 8 graden aan zee staat een stevige noordwestenwind. Morgen bewolkt, vooral in de ochtend nog wat regen of motregen... en ook dan wordt het een graad of zeven. Na morgen blijft het wisselvallig. De hand blijft op de knip. Auto's, meubels, eten, energie. Op alles wordt bezuinigd. Gevoegd bij de instortende woningmarkt leidt dat tot een recessie in Nederland. En ook de export loopt terug. Blijkt allemaal uit de jongste cijfers van het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste drie maanden van 2011 is de economie gekrompen met 0,7%. En in de periode daarvoor was er al een teruggang met 0,4%. En twee kwartalen van krimp op rij betekent een recessie. Hoofdeconoom van het CBS Van Mulligen vertelt hoe hij de situatie in Nederland op dit moment beoordeelt. Ik zou u toch spreken van een milde recessie. Nederlandse economie is dan wel gekrompen met 0,7 procent en hiervoor met 0,4. Maar dat staat niet in verhouding tot de recessie die we in 2009 hadden... toen de krimp op een gegeven moment boven de 2 procent uitkwam op kwartaal op kwartaal. Dus ja, in vergelijking daarmee is het toch echt een milde recessie te noemen. De Franse economie groeit onverwacht licht. De Duitse economie krompt daarentegen. Wij leunen natuurlijk heel zwaar op Duitsland hè? en dus krimpen wij ook. Wat we wel zien is dat we eigenlijk al sinds de recessie het herstel hier moeizamer gaat dan in Duitsland. En nu is ook de krimp weer groter dan in Duitsland. Maar goed, het is natuurlijk wel opvallend dat de Duitse economie ook is gekrompen. Eigenlijk hebben alle bestedingscategorieën daar slechter gedaan op de investeringen na. En ja, Nederland is natuurlijk nog steeds heel erg georiënteerd op Duitsland. Dus als het daar slechter gaat is dat voor ons geen goed nieuws. Minister Verhagen zei drie maanden geleden al bij het uitkomen van de CBS-cijfers over het derde kwartaal... de schuldencrisis raakt de reële economie. En die is dus flink geraakt, want een recessie. Ik denk dat we hier de, duidelijk de gevolgen van de eurocrisis terugzien. Uh, en dat zien we waarschijnlijk het meeste terug bij, de, bij het consumentenvertrouwen. We zagen het, vooral in 2010, maar ook in 2011... dat als het erg onrustig werd rondom de euro... in Griekenland weer grote problemen waren... dat het consumentenvertrouwen toen hard achteruit liep. En ook de aangekondigde bezuinigingen van dit uh, van kabinet... van eerst 18 miljard en mogelijk meer... hebben op het consumentenvertrouwen geen positief effect gehad. Want daar schrikt de consument van? Daar schrikt de consument zeker van. Uh, hij is natuurlijk bang voor het algemene economische plaatje. Maar vreest ook mogelijk zijn eigen werkloosheid. En, en ziet met uh, aangekondigde bezuinigingen dat het waarschijnlijk ook zelf in zijn portemonnee gaat raken. Wat is de invloed geweest van de huizenmarkt? En het, die helemaal op slot zit waar geen mens meer uh, verhuist, koopt, verkoopt. De huizenmarkt uh, laat eigenlijk al sinds 2008 geen beweging zien. Of in ieder geval niet de goede kant op. We zien dat in de huizenprijzen die blijven dalen. Het aantal verkochte huizen uh, neemt ook niet toe. En dat uh, zet vooral het vermogen van huishoudens onder druk. Dat is vooral als gevolg van die dalende huizenprijzen al drie jaar op rij gedaald. En ja, dat merkt de consument natuurlijk in, uh, in wat hij te besteden heeft. Dus dat heeft ook op de consumptie geen positief effect. En als je dat lijntje nu doortrekt, welke kleur hebben die signalen nu, de scène? We zien wel dat er in de loop van het vierde kwartaal, en ook uh, voor de cijfers van januari voor zover we die hebben, dat het algemene conjunctuurbeeld wat stabiliseert. Dus uh, ja, het is nog afwachten wat dat gaat betekenen voor de economische groei in uh, het eerste kwartaal waar we nu middenin zitten. Maar het is niet zo dat het uh, alleen maar komend en kwel is. André Meijnema sprak met de hoofdeconoom van het CBS van Mulligen over de recessie. Minister De Jager van Financiën had wel verwacht dat Nederland in de recessie zou raken. Voor hem is het reden om vast te blijven houden aan de koers... die de Nederlandse overheid op dit moment al aanhoudt. Het is op zichzelf niet uh, een ramp, want ja, we weten dat het gewoon veel slechter gaat met de economie. Belangrijker is dat je perspectief uh, laat zien voor de komende jaren. Dus richting de financiële markten. Het is nooit leuk dat je natuurlijk in de recessie zit... Nog voor mensen, nog voor uh, je leencapaciteit als overheid. Dus je moet laten zien dat je geloofwaardig blijft als overheid. En je houdt aan de afspraken en maatregelen blijft nemen om koersvast te blijven. Dat moet onder andere door hervormingen. Dat doen, zijn we ook al doen als kabinet. Om te zorgen dat de werkloosheid laag blijft. Die is gelukkig heel laag in Nederland. En dat moet ook door maatregelen te, te nemen zoals wij die ook nemen. Op het gebied van de overheidsfinanciën. Om de boel dus niet uh, te laten ontsporen. Nou, als je dat doet, dan is een milde recessie is sowieso iets wat we hadden verwacht. Uh, laten we hopen dat het daarbij blijft. En om te zorgen dat het daarbij blijft, bij een milde recessie... is het heel erg belangrijk dat je gewoon je maatregelen blijft nemen. Dus dat, uh, eigenlijk bevestigen die cijfers dat we koersvast moeten blijven. Minister De Jager zei dat. En ook minister Verhagen van Economische Zaken reageerde op de cijfers. Hij vindt het zorgelijk dat de economie in Nederland in een lagere versnelling is geraakt. We moeten nu aanpakken, anders dreigt het scenario van langdurige stagnatie. Al dus verhagen. Hij pleit voor slim bezuinigen, de economie versterken door hervormingen... en ondernemers steunen daar waar nodig. Dan naar Syrië. President Assad heeft een referendum aangekondigd over een nieuwe grondwet. En het is de bedoeling dat dat op 26 februari deze maand nog wordt gehouden. Sander van Hoorn, onze correspondent. Sander, waarom komt Assad nu met die aankondiging? Nou, hij heeft dat al een tijd geleden aangekondigd. En er is een commissie uh, bezig geweest met het herschrijven van die grondwet... en die was zondag uh, pas klaar, maar die zijn er al maanden mee bezig geweest... En uh, er staan ook wel, voor zover we dat uh, nu weten, ook wel echte veranderingen in. Je moet je voorstellen, uh, de Baatz-partij, dat is de partij van de Syrische president, die uh, was oppermachtig in het parlement. Uh, de president was oppermachtig en in die nieuwe grondwet waar dus dat referendum over gaat, komt daar toch echt wel verandering in. Uh, meer partijen, meer presidentkandidaten, et cetera. Ja, nou, nou is volgende week zondag dat referendum al. Uh, hoe moet dat praktisch in een land dat, dat in staat van burgeroorlog verkeert? Ja, goede vraag. Kijk, in grote delen van het land is niet zoveel aan de hand en daar uh, zou je misschien op korte termijn nog wel iets kunnen organiseren. Uiteindelijk is het uh, natuurlijk een kwestie van stempussen neerzetten met papiertjes met daarop ja of nee, maar hoe je dat uh, doet in de wijken waar nu zo zwaar gevochten wordt, ja, het is mijn raadsel. Hmm. Over dat geweld, uh, vanochtend is er in de buurt van Homs een oliepijpleiding opgeblazen, hè? Weet jij daar ja. meer van? Dat, nou nee, dat iedereen elkaar tegenspreekt en dat wij uh, dat zelf dus heel lastig kunnen controleren. Uh, de rebellen zeggen dat het een uh, oliepijpleiding is die door de regering zelf is opgeblazen. De regering zegt dat het een dieselpijpleiding is die dus door de opstandelingen is opgeblazen. Het uh, tekent het, uh, het probleem waarvan we uiteindelijk uh, alleen maar zeker weten dat er een grote zwarte rookwolk op dit moment boven ons hangt. Echt uh, gitzwart uh, torent die omhoog om vervolgens verspreid te worden door. De wind over de andere delen van de stad uh, Het is niet te missen. Maar ja, dat is het enige wat je met zekerheid kunt zeggen op dit moment. Voor de rest zijn er uh, wel geluiden, ook uit andere steden, dat er weer uh, gevochten wordt. En zelfs nu in Damascus weer in een van de wijken. Hm. Sander van Noorn, dankjewel. Dit is het NOS Jouwel, door Megens. Intussen praat Frankrijk met Rusland over een nieuwe resolutie in de VN-veiligheidsraad over Syrië. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken wordt er gesproken over het instellen van humanitaire corridors. Die veilige routes zouden gebruikt kunnen worden door hulporganisaties om slachtoffers in de belegerde steden te bereiken. Tot nu toe blokkeren Rusland en China in de Veiligheidsraad voorstellen om Syrië onder druk te zetten. Ze spraken eerder in de Veiligheidsraad een veto uit over een resolutie waarin president Assad werd opgeroepen om op te stappen. Dan weer naar Eigenland, Wegener. De uitgeverij, daar verdwijnen 300 tot 350 banen. De komende twee jaar wil het bedrijf 50 miljoen euro besparen. Wegener, dat een groot aantal regionale kranten uitgeeft... wil zich meer gaan richten op internet. Bijvoorbeeld door het maken van apps voor smartphones... en door manieren te vinden om mensen te laten betalen... voor het gebruik van nieuws op de sites. Han van den Berg van Wegener bevestigt het beeld... dat vooral digitaal het roer om moet bij Wegener. Ja, een overschakeling van media naar... Internet, mobiele applicaties, tablets, om daarmee ook geld te kunnen gaan verdienen. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om? Uiteraard draait het daar om. Wij hebben uh, een hele grote, sterke uh, abonneebestand. Maar daarnaast moeten we extra omzetstromen uh, genereren uit die nieuwe media. Geld verdienen op internet is best moeilijk. Ja, vandaar ook dat we vooral mikken op mobiele applicaties. Het snelle nieuws, het korte nieuws, gewoon gratis op internet, maar de duiding achter een betaalmuur? Dat is... Moet ik het zo vertalen? Dat is een hele goede vertaling, ja. Dat moeten mensen dan nog wel willen, hè? Dat moeten de mensen gaan willen. Het vervelende is dat veel consumenten eraan gewend zijn geraakt... dat nieuws gratis is. Ja, dat is inderdaad uh, Dat is jammer. Dat is een ontwikkeling geweest waar we uiteraard ook zelf bij hebben gestaan. Maar is de nieuwe strategie dan niet heel erg gevaarlijk? Als je het ouderwetse nee. overboord gooit of minder belangrijk gaat vinden... en het nieuwe het speerpunt maakt? Nee, uh, uh, je moet echt een onderscheid maken tussen zeg maar, de ouderwetse online... zeg maar ouderwetse noem ik het nu al... Uh, Zeg maar de websites, ja. uh, dat is een ander verhaal. Daar is al het moeilijk voor zijn. Gebleken is dat de consument op mobiele applicaties meer bereid is om te betalen voor content die daar via verspreid wordt. Hoe ingrijpend gaat dat zijn voor het personeelsbestand? Onze printbusiness, wat nu nog zeg maar de kurk is waar we op drijven, omzetten daarvan lopen aanzienlijk terug. En om toch te kunnen blijven investeren in deze nieuwe productenlijn, in die digitale productenwereld hebben wij voldoende rendement nodig uit die printactiviteiten. Uh, Om dat op peil te houden, kan het niet anders zijn... dan dat wij een flink aantal mensen moeten laten afvloeien. Er komt een vervelende tijd aan voor mensen die de pech hebben... dat ze op de verkeerde plek zitten. Ja, dat is absoluut. En wij doen dat ook met pijn in het hart. Het is niet anders. Want niks doen is het allergrootste risico wat er bestaat. Want dan gaat het hele bedrijf kapot?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 Een actiegroep heeft jarenlang geprocedeerd tegen die uitbreidingsplannen. De eerste bezwaren dateren uit 1977. Volgens directeur Hille van het Vliegveld... kan er nu snel met de uitbreiding worden begonnen. Simpel gezegd, wij zitten morgen met het aannemingsbedrijf om de tafel. Want we hebben de aannemer al gecontracteerd. We hadden gerekend op een veel snellere besluitvorming van de Raad van State. Dus we hebben de aannemer aan boord. En we gaan proberen binnen de, de, de mogelijkheden die er zijn... ten aanzien van milieu, natuur... De, het project zodanig te gaan uitvoeren dat het in ieder geval voor het volgende winter-zomerseizoen de baan is verlengd. Op zoveel eerder als dat technisch mogelijk is. ING neemt maatregelen waardoor klanten in de toekomst minder last moeten krijgen van storingen in de computersystemen van de bank. De systemen voor Mijn ING, Mobiel Bankieren en Ideal worden technisch gesplitst. En als er dan een storing is bij één systeem dan blijven die andere systemen gewoon werken. ING past ook de procedures aan om de kans op storingen door menselijke fouten kleiner te maken. En verder wil de bank de communicatie met klanten tijdens storingen verbeteren. ING heeft dit jaar veel last van storingen bij het online bankieren. Sport. Opnieuw naar Rotterdam, derde dag van het ABN Amro-tennis-toernooi. Net begonnen in Ahoy, Mark Brasser. Vandaag de laatste partij uit de eerste ronde, Mark. Uh, met de man waar iedereen naar uitkijkt. Ja, inderdaad. Uh, alles wat er tot aan half acht uh, gebeurt, zou je kunnen zeggen, is, is voorprogramma. Uh, wel een heel chic voorprogramma. Op dit moment staat Marcos Bagdatis op de baan. Hierna komt de partij van Thomas Berdy, speler uh, uit de top 10 van de wereld ook. Dan krijgen we ook nog Juan Martín Del Potro. Maar eigenlijk hoor je niemand hier in Ahoy vandaag over Berdy. Je hoort niemand over Del Potro. Het gaat natuurlijk om die ene grote man... die om half acht gaat spelen tegen Nicolas Mahu, Roger Federer. Terug in Ahoy. In 2005 was hij hier voor het laatst. Na zeven jaar maakt hij zijn rentree hier in het Sportpaleis in Rotterdam. Ja, en eigenlijk vanaf het moment dat Richard bekend maakte dat Roger Federer naar Rotterdam zou komen, ja, gonst de naam in de tenniswereld. De tennisliefhebbers verheugen zich erop. Het zal vanavond volle bak zijn. Inderdaad, om half acht gaat hij spelen zijn eerste partij tegen Nicolas Mahu. Hij is in Rotterdam. We hebben hem van de week gezien. Er was nog even de angst van, nou, ah, misschien... Komt hij niet, maar hij is er hoor. Hij heeft persconferenties gegeven, hij heeft getraind. Ja, eigenlijk staat Niks een glorieuze randtrein van Roger Federer... vanavond om half acht hier, hier in de weg. Uh, de partij die nu aan de gang is, uh, Mark? Ja, Marcos Bagdatis. Uh, dat is dan wel grappig. Dat is toch wel een publiekspeler. Die zou je bijvoorbeeld ook zomaar in de avond kunnen plannen. Leuk altijd om naar te kijken. De Cypriot hij speelt tegen een qualifier. Tegen de Duitse uh, Matthias Bagginger. Uh, Bagginger deed het in de eerste set goed. Het werd een tiebreak. Maar in die tiebreak schakelde Bagdatis ietsje bij. Die won hij met 7-6. En de Cypriot leidt in de tweede set met uh, 3-0. Dus het ziet eruit dat Bagdatis deze eerste ronde partij gaat overleven. Mark Brasser vanuit Rotterdam. Dank je wel. Edwin nu bij de AWB. Verkeersinformatie dus? Ja, dat klopt. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is bij de Schipholtunnel nog steeds maar één rijstrook beschikbaar. Het asfalt is daar beschadigd. Het wordt nu gerepareerd. Er staat 4 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf knopend de hoek omrijden via de A5 en de A9. Edwin, dankjewel. De hoofdpunten nog een keer. Nederland staat eind vorig jaar al in een recessie, blijkt uit de jongste CBS-cijfers. De hand blijft op de knip en de export loopt terug. En dat leidt tot zorgelijke reacties in Den Haag. In Syrië is door president Assad een referendum aangekondigd over een nieuwe grondwet. Die raadpleging wordt op korte termijn gehouden, 26 februari. En Wegener gaat flink snijden in het personeelsbestand. 300 tot 350 banen verdwijnen daar de komende jaren. Het accent bij de uitgever van regionale kranten wordt verlegd naar internet. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. De NCV zometeen hier op Radio 1 en lunch. Schat...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 Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij lunch. Meneer Wijdbeens, meneer en mevrouw De Bok. Het instituut Beeld en Geluid... wijt een overzichtstentoonstelling aan de grootmeester van de Lach... André van Duin. Een expositie over bijna 50 jaar André van Duin. En wij zijn daarbij... In het mediaforum praat ik met de trouw hoofddirecteur Willem Schone... en omroepman Ton Verlind over het kabinet. Rutte Vraag en Wilters sluiten zich drie weken op... om te onderhandelen over nieuwe bezuinigingen. Dat zullen ze doen in het Catshuis. En daar is politiek verslaggever Joost Vullings niet bepaald blij mee. Als ze in het katshuis zitten, dan rijden we, komen ze altijd met de auto...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 Lunch. De Franse president Nicolas Sarkozy maakt, zo wordt verwacht vanavond om 8 uur op televisie bekend, dat hij zich herkiesbaar stelt als president. Het begint daar steeds meer op te lijken, want sinds vanochtend is Sarkozy ook begonnen met twitteren. En sociale media zijn natuurlijk een niet weg te denken element uit verkiezingscampagne. Het gaat om een zogenaamd verified account, waardoor, waarvan door Twitter is vastgesteld dat het ook echt om de president gaat. Sarko uh, plaatste al twee tweets. En als u hem ook wil volgen, dan kan dat via het account hashtag, uh, Nicolas Sarkozy. Uit Polen komen boze reacties op het PVV-meldpunt uh, voor Oost-Europeanen. En dat is voor Poolse media natuurlijk reden om Nederlanders flink daarover aan de tand te voelen. Ekke Overbeek, freelance correspondent voor onder meer Dagblad Trouw en de Wereldomroep, bijvoorbeeld, kwam al twee keer bij de Poolse staatstelevisie tekst en uitleg geven. Ik heb Mandelijn Ekke Overbeek. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor vragen kreeg jij van de Poolse collega's? Nou, uh, in eerste instantie ben ik heel verbaasd. Hè? Men ziet Nederland nog altijd als dat uh, tolerante land van uh, de tulpen en de molentjes. Het land waar mensen als student hebben gewerkt in de jaren negentig. Goede herinneringen aan hebben. En dan opeens dit. En dan krijg je vragen als van wie is die Geert Wilders? En wat is dat voor een partij, die Partij van de Vrijheid? Nou, en dan leg je uit dat meneer Wilders niet heel Nederland vertegenwoordigt. En dan krijg je onmiddellijk de vraag van, uh, ja, waarom neemt de regering in Den Haag dan niet duidelijk afstand van en de regering? En wat zeg de, jij dan? Uh, nou, dan leg ik uit dat uh, meneer Wilders voor de getoogsteun uh, zorgt en dat uh, daardoor onze premier een beetje bang is om hem uh, voor de schenen te schoppen. Voel jij je nou een soort woordvoerder van dit kabinet daarmee? Nee, absoluut niet. Uh, ik zeg ook gewoon uh, hardop dat uh, meneer Rutte... Uh, Nederland geen diensten uh, bewijst op deze manier, omdat de, ja, we toch in Europa door één deur moeten met uh, onder meer de Polen en nog negen andere uh, Centraal-Europese landen. En dat er heel veel uh, kwaad bloed wordt gezet op deze manier. Jij beschreef het uh, eerder verbazing dan boosheid, maar is er ook boosheid in de Poolse media? Zeker, men is vervolgend, verontwaardigd. Als je Polen boos wil maken, dan moet je zeggen dat het, of ze laten voelen dat ze tweede rangs Europeanen zijn. Nou, en dat is natuurlijk precies wat deze uh, site doet. Uh, Daar vind ik eigenlijk nog dat de media nog redelijk terughoudend is. Want uh, ik kan me zo voorstellen wat er zou gebeuren als ergens in Europa er een site zou worden gelanceerd... Uh, waar je tegen Nederlanders uh, tekeer zou kunnen gaan. Dan vind ik dat het nog redelijk terughoudend is. Als je de krantenkoppen eerst bijpakt uh, en je gaat koppen sneller voor ons... wat, wat zie je dan? Uh, nou, heel, heel verschillend. Uh, de Super Express, dat is zo'n boulevardblad. Is een schandaal, de Nederlanders beledigen de Polen. Uh, hier heb dus de Fact, dat is een, een andere krant... Uh, worden Polen uh, vervolgd in Nederland. Uh, de verborta, dat is allemaal ietsjes netter. Die zegt, uh, die opent bijvoorbeeld, of die kopt met uh, de, de, de beschuldigen Pol anti-immigratiewebsite uh, Nederland. En zo ja. gaat het maar door. Maar is er, is er in Polen ook wel enig begrip voor dat er ook hier nou wel degelijk sprake is van overlast? Nou, dat is, dat is heel, heel boeiend. Er zijn, uh, er, is heel veel, uh, er zijn heel veel bijdragers op het internet, hè, de sociale media. Dat je, dus, uh, je ziet dat het, het thema wel degelijk leeft. Leest, uh, leeft, sorry. Uh, heel interessant is dat uh, er ook wel wat bijdragen zijn waar mensen zeggen: van ja, we verdienen het ook wel een beetje. En dan zie je dat, dat Polen heel veel Polen, met name de oudere generatie, toch nog een ja, bepaald minderwaardigheidscomplex heeft. Zo van ja, wij zijn nog altijd dat, dat eigenlijk beetje dat slechtere Europa, zeg maar. En daar appelleert deze berichtgeving aan. En je ziet dat er dan ook wel eens wat van dat soort uh, reacties zijn. Ekke Overbeek, correspondent in Warschau, dankjewel. Zojuist is hier op het Mediapark in het instituut Beeld en Geluid... een tentoonstelling over het oeuvre van volkskomiek nummer 1 André van Duin geopend. Verslaggever Pieter Willemsen is in Beeld en Geluid met André van Duin. Eh, Pieter, er is ruimte gemaakt voor Che André, het huis van André. Wat is dat precies? Ik sta hier voor de deur van Che André samen met André van Duin zelf. Moet jij bellen? Uh, moet ik bellen. Ja, gezellig. Dingelingeling, kom maar binnen. Dingelingeling, dingdong, dingdong, dingdong. Ding -dong. André van Duin, die belde net zelf aan. En we staan hier op, in, de, in de gang van de roem, uh, waar al uh, alle jaartallen en alle programma's waarin je mee, mee heeft gewerkt uh, gedaan. Meneer van Duin, wat zijn, u heeft meegewerkt aan deze tentoonstelling. Waar heeft u nou om moeten lachen toen u weer terug zag of luisteren? Nou, vooral, ja, ja, ik word nogal vaak herhaald, dus heel veel dingen had ik natuurlijk alweer gezien. Maar we hebben hier heel veel dingen die niet zo graag vaak vertoond zijn ook. Uh, bijvoorbeeld reclames, die we niet eens meer tot reclame voor gemaakt hebben. Voor oude merken die ook niet, niet eens meer bestaan. Je had de R's, de Witte Kat Batterijen en de, de, de, de Postbank, geloof ik. Dus uh, dat vond ik wel leuk om terug te zien. Ik dacht, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Dus ik kom wel een heleboel uh, een feest van erkenning tegen eigenlijk. Uw werk wordt uh, erg tijdloos uh, genoemd. Ja. Er is er ook typetjes teruggezien waarvan u denkt, nou, die hebben de, de tand des tijds niet goed doorstaan? Niet doorstaan, nee, ze hebben het allemaal doorstaan. Maar ik moet zeggen, qua, qua kleding misschien hier daar wel een beetje wat afstand, maar ze waren ze toen al. Dus, uh, nee, het is allemaal inderdaad, het is een tijdloos gebeuren, hè? Dat, is, uh, dat vind ik altijd met Laura Hardy ook, die, uh, of je nou toen het uit het raam viel of nu uit het raam viel, dat is nog net zo grappig om, uh, als je het op een leuke manier doet. En dat is met mij, ik ben nooit actueel geweest, dus alle scènetjes en liedjes en dingen, die, uh, ja, die zijn nu nog steeds geldig. Um, we staan hier dus in, in, langs een tijdlijn. Ook staan er verschillende uh, vitrines waarin fans uh, memorabilia van u hebben uh, verzameld. En die staan nu uitgestald. Ja. Zoals uh, de Flip fluit, fluitketel, die staat uh, in vitrine. Nou, van ja, u. ja, ik heb nu alles En mijn eerste band ik, ik heb, uh, Dit zijn de fans, ik heb ook fans. Maar ik heb niet zo heel. Ik ben geen poppydool natuurlijk. Maar de, de mensen die, uh, die uh, allemaal dingen van mij verzameld hebben in de loop der jaren, die hebben een paar dingen afgestaan. En die hebben ze hier dus in de vitrines. Uh, de en Maar dat, is buiten de, of dat heeft wel met de tentoonstelling te maken, maar dat is eigenlijk het eerste als je binnenkomt. Maar het is maar een, een, een fractie van wat er binnen allemaal te zien is. U zegt, ik heb wel wat fans. U uh, bagatelliseert dat een beetje. Maar wat ik begrijp van de conservator, dat er heel veel fans zijn die zeggen, ja, ik heb wel veel van André van Duin. Maar dat blijft bij mij thuis in de vitrine. Want het zou toch maar kwijtraken of het zou maar kapot maken. Ja. Volgens mij onderschat uw eigen roem. Ja, ja soms wel. Hè? Want ik, nou, daar verbaas ik me wel eens over. Als mensen me tegenkomen, die hebben een hele verhalen. En wat ze allemaal meegemaakt hebben met mij, met zennetjes. Of door mijn zennetjes met mensen die ziek waren, die weer opgeknapt zijn. En mensen die. Uh... Die hun laatste wensen, weet ik van allemaal, dus dan verbaas ik me wel eens over dat ik zoveel uh, uh, uh, bij de mensen losmaak. Want daar sta je het normaal helemaal niet bij stil. Maar dat is, ja, pas als je de mensen tegenkomt, je hoort aan de verhalen, dan denk ik, goh, dat is eigenlijk uh, veel heftiger. Ik maak gewoon wat grapjes en ik zeg altijd, ik heb het mooiste beroep van de wereld. En uh, ja, dat is het eigenlijk, Dat uh, een beetje grapjes maken, maar dat ik zoveel uh, voor mensen beteken. En nu nog, nu nog steeds, en ook voor jongeren, want bij mij in de zaal zitten er ook heel veel kinderen van 8, 9 jaar. En die moeten net zo hard lachen als dat de ouderen lachen. En de ouderen kennen vaak alles wat ik zeg al. En op de televisie ook, want dan krijg ik vaak post van de mensen die zeggen, nou, ik heb al die scennetjes allemaal gezien. En dan zit ik thuis op de bank met mijn zoontje en dan moet ik weer lachen. En mijn dan vallen we samen van de bank van lachen. En dan denk ik, nou, dat is wel bijzonder ja, als je dat losmaakt, ja. En u zegt, ik heb het mooiste beroep van de wereld. Ja. Uh, ik zie hier op de tijdlijn, zie ik ergens dat u Radio Benidorm heeft gemaakt. En radio ik... Benidorm, ja. Ja, ja. ja, klopt. Dat ja, ja. was tijdens uw vakantie, of niet? Uh, nou, ik was een keer met vakantie. En toen kwam ik uh, de, de ex-man van Connie uh, van, uh, van, Breuk over tegen. En die had daar een radiostation. En die uh, en zei, goh, wat leuk. Zeg, zei: zal ik ook een radiootje doen. En dan stuur ik elke week een band op. <laughs> dus dat ik daar elke week een band op gestuurd met, met, met, met, met plaatjes draaien. En wat grappen, er dus door. Ik geloof dat we het twee jaar hebben gedaan. Zo, ja. En dat was dan speciaal voor de Nederlanders in Benidom die dan ja voor de zogenaamde overwinnaars en mensen die met vakantie waren en zo. Hè. Maar dat was in een tijd dat uh, internet nog niet werkte. Nu tegenwoordig neemt iedereen gewoon zijn eigen radiozond mee waar naartoe. En uh, dus dat heeft geen nut meer. Maar toen dat tijd werkte dat nog wel. Ja. Ik ben in 1980 geboren, ik ben uh, groot geworden met Oorklep, uh, Jaap Aap en de Groetjes van Ruud. Maar we staan hier voor deze tijdlijn dus. Um, ja, daarvoor wat... was ook al heel veel al. Precies, maar welke heb ik nou gemist dat hij zegt, nou die, die moet je eventjes toch wel eventjes gekend hebben? Uh, nou, 78, dat was uh, de, de, de, de talente te de zee, was een presentator, dat is nog steeds wel historisch, met, met, met mijn gras en zo. En daarvoor, uh, daarvoor zat de, de dik van elkaar show is natuurlijk al begonnen, uh, oh nee, dat was 74. Ja, ik moet zeggen, al, al die jaren dan ook allemaal niet weten. Ik denk, ben 64 dat begon in Nieuwe Oogst. Met een band. Ik echt eigenlijk een bandje wat ik zelf geplakt had. En dat trok een gekke bek op. En dan uh, maakte ik rare bewegingen met mijn benen. En dat heb ik toen heel veel. Dus toen heb ik eerst een paar jaar op het Snapbat gezeten. Toen begon die revue. Dus je denkt dat je wel een aantal revues hebt uh, gemist, in ieder geval. En u heeft ook uh, bij de NCV gewerkt. Dat uh, ja, was ik nu? Ja, ja, ja. Dit ik voor mekaar show. Ja, legendarisch. Ik ben er nog, de NCV nog altijd zeer trots, uh, dankbaar voor. Met name Johan Bodengraven. Want die heeft er aardig voor gezorgd. En, uh, want dat was de man die ons binnenhaalde, want we kwamen van Radio Noordzee vandaan De Radio Noordzee uh, hield op te bestaan, die zender werd, werd verboden. En toen uh, bijna de, diezelfde week belde Johan Bodegaven van weer bij ons komen met, met uh, Gert van Brakel. En uh, toen zijn we daar een radioprogramma te doen wat helemaal niet, zeker in die tijd niet, uh, des NCRV's was. Want wij hadden het over dingen die op de NCRV absoluut niet genoemd werden. We hadden dus zelfs een beetje controle. Ach goh en oh je mocht je niet zeggen bij de NCRV toen het nog. Er werd er echt uitgeknipt. En, maar we hadden het verder over. Ik weet nog dat ome Joop uh, achter een douchegordijn uh, uh, min of meer uh, filmpjes uit Tirol zat te kijken van Knoet en Helga. Dus Wilt u dan voor de, voor de laatste keer voor de NCRV nog een keertje de dik voor elkaar terug naar, aan Frank die moestje het woord geven? Ja natuurlijk. Ik ja, maar even zeggen wat betekent. Rijden we dus die filmpjes achter de douchegordijn met een projectorgeluid. En dat, die staat dus echt die, die, die, die dubbelzinnige films kijken voor de NCV. En er was een dikke Leo die zorgde, de aanvoer voor die, uh, die videobanden. En um, dan hing er op de, op de ledenwerfacties van de NCV, zo'n zo ledenwerfdag of zo, hingen een grote poster, uh, Dikke Leo, ook NCV. Terwijl die wat absoluut geen NCV was, wel erg veel pret op natuurlijk. Het NCV uh, cadeau maar goed. En we gaan terug naar de studio. Ja, luisteraar, het is niet meer zover. We gaan weer terug naar de studio. Frank, ben je daar? Ja, ben ik ik. Over? Dit was Die voor elkaar. Goedemiddag! <laughs> ja, vanuit beeld en geluid. Ja, de andere kant van de NCV. 50 jaar André van Duin te zien in beeld en geluid. We hoorde een verslag van Pieter Willemsen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is <treeuwe> De Beatles naar blokken. Het Mediaarchief. Voor het Mediaarchief gaan we terug naar 1938. In dat jaar werd de Volkswagen Kever geïntroduceerd door Adolf Hitler. De kever had overigens aanvankelijk een andere naam. Veertien jaar geleden werd een opvolger gepresenteerd en dat heette De New Beetle. Het werd toen de wederopstanding genoemd van de kever. Reden voor Nova om de geschiedenis van de kever te belichten met Kees Driehuis. Bei Leben legte der Führer den Grundstein zum Volkswagenwerk der Deutschen Arbeitsfront. Der Führer bestimmte in seiner Rede, dass der Wagen nach der Organisation benannt werden soll, die sich am meisten um die Freude aller Schaffenden bemühte. Er soll daher KDF-Wagen heißen. KDF. Kraft durch Freude. Maar er wordt al gauw Kever genoemd. Hitler zelf neemt de allereerste in Gebrauch. Zijn oorlogsverleden staat het succes van de wagen bepaald niet in de weg. Overal ter wereld worden nieuwe verkooprecords gebroken. In 1961 loopt de vijf miljoenste van de lopende band. De kever is van alle markten thuis. Ook in Ethiopië waar keizer Harle Selassie ten val wordt gebracht. Hij wordt afgevoerd naar de gevangenis in een lichtblauwe kever. Voor de zekerheid. Zijn uiterlijk verandert nauwelijks. Maar de tijd schrijdt voort. De kever raakt uit. Uiteindelijk wordt de productie gestaakt. Maar de echte liefhebbers zijn van alle tijden. En blijven de oude kever trouw. Ook de opvolger van de oude vertrouwde kever, de nieuwe Beetle uit 1998... is inmiddels door een nieuw model vervangen. En dat gebeurde vorig jaar. Dit is Radio 1 Lunch. Met in ons mediaforum Ton Verlint, journalist en mediaondernemer Oud K. Roman, Willem Schoon, hoofdredacteur van Trouw. Eh, Ton, eh, om even met dan weer van Duin te beginnen. Blijft grappig hè, trouwens, als je het weer hoort. Ja, het is zo ongelooflijk uh, Nederlands, hè. Het is zo Nederlands als molens en, uh, en tulpen. Had de KRO eigenlijk een variant uh, op, op dit soort humor? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Katholieken zijn ook niet zo goed in, <grijpteel> uh, in humor. <racht> Uh, oh, dat is uh, hun uh, mening, geloof ik. <laughs> de, nee, de, de katholieken hebben een hele ingewikkelde relatie met humor. We hebben natuurlijk wel mensen die humor bedrijven. Denk aan uh, Herman uh, Vinkers. Maar het, het, het mag in katholieke kring nooit... Het mag wel scherp zijn, maar het mag weer niet te scherp zijn. Dus ik heb het een terrein gevonden waar je als katholiek... maar beter uh, vandaan kon blijven. Want het levert altijd ingewikkelde discussies op. Willem Schone, hoofdredacteur van een protestantse krant. Uh, is, is dit typisch protestantse humor? Van André van Duin, yeah? Nee, het is gewoon volkshumor, vind ik. Was echt Rotterdam. En iedereen, iedereen begrijpt het. Het is allemaal voor jullie te volgen. Ik, ik denk trouwens niet dat wat hij zegt dat het waar is, dat alle types tijdloos zijn. Maar, want op zich, goede slapstick, goede slapstick is inderdaad, tijdloos. Maar als je het vergelijkt met nu, met de grapmakers nu... het tempo is natuurlijk in de loop van de tijd enorm omhoog gegaan. Het tempo lag veel lager, veel lager. Ja, even rustig een grap uitspelen, even wachten op de lach... en dan rustig aan nog een keertje en dan door. Ja, dat geldt voor totale televisie, hè? Het helemaal sneller en anders... En voor de radio, laten we snel doorgaan. Eck Overbeek hoorden jullie net, jullie eigen correspondent ook, Van Trouw... over hoe de Poolse media reageren daar. Hoe luister je naar dat verhaal? Met een beetje commentaar? Ja, ja, Kijk... Hier wordt zo, zo veel, in korte tijd zoveel schade aangericht... Uh, die ook weer heel lang zal vergen om te herstellen. En het, we hebben wel eerder van dit incident gehad, maar dit is, ja, dit is gewoon heel vervelend. Tom? Ja, de, de vraag, mijn vraag is hier welk, welk doel er wordt gediend. En dit is een oplossing voor een probleem wat mij niet, niet helemaal duidelijk is. Dus ik denk dat er inderdaad schade wordt gericht, Maar het wordt, aangericht, maar het wordt ook wel ontzettend gehyped. Want als je nou naar die site... je, het meldpunt is, een, is een, een oplossing voor een probleem wat jij niet herkent. Bedoel je dat? Nee, ik, ik, denk, ik ben er sowieso tegen om bevolkingsgroepen in hun totaliteit aan te spreken op het wangedrag van, van sommigen. Daar heeft de PVV patent op. En dat vind ik buitengewoon schadelijk. En ze hebben nu een ander Terrein gevonden. Dus dat wijs ik af. Van de andere kant. Ja, het wordt ook wel ontzettend gehypt. Want als je nou naar die, naar die site kijkt, ik zou hem zelf niet uh, begonnen zijn, dan stelde er eigenlijk ook allemaal niet zo verschrikkelijk veel uh, voor. Dus er is hier ook wel veel opwinding over uh, ja, eigenlijk niks. Maar, maar ja, wat, dat is het uh, do about nothing, zou de Britten zeggen. <laughs> ja, nou ja, in die zin. Ken, dat komt natuurlijk ook omdat iedereen weet, en dat ook heel duidelijk is, dat de PVV niet gaat om het inventariseren van serieuze inventarisatie maken van klachten die er zijn of problemen die er zijn. Het gaat natuurlijk om het effectbejagd, daar zijn ze op Win, uit. Maar je hebt geen is, idee, want in die de tweede, weet de vierde, zien vierde we keer dat we in dezelfde truc van de PVV uh, trappen. Dus je zou ook kunnen zeggen, laten we er nou eens afstand van nemen en het negeren. Negeren is de beste manier om met dit uh, nieuws om te gaan, lijkt mij. Laten we naar uh, Dorop Meegens gaan. <laughs> we gaan zo meteen verder met z'n drieën. Dorop Meegens uh, zit hier uh, naast mij met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Nou. Griekenland zegt dat het aan het einde van de dag zal hebben voldaan aan alle eisen van de EU en het IMF voor een nieuwe noodlening. geplande vergadering van de eurolanden over Griekenland is gisteren afgezegd. Landen eisen onder meer dat het land ruim 300 miljoen euro extra bezuinigt. Fortis en twee oud-topmannen van het bedrijf hebben in 2008 misleidende informatie gegeven en daarmee mogelijk beleggers benadeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een civiele zaak. De twee stelden de situatie van Fortis volgens de rechtbank te rooskleurig voor. Minister Vragen van Economische Zaken noemt de economische recessie in Nederland zorgelijk. Het is volgens hem duidelijk dat de economie in een lagere versnelling is geraakt. Minister De Jager noemt de recessie geen echte ramp, maar hoopt wel dat het niet erger wordt. En het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380... vliegt vanaf 1 augustus dagelijks van en naar Schiphol. Het gaat om vluchten van een toestel van Emirates, de luchtvaartmaatschappij van Dubai. Dubbeldex-toestel vervangt de Boeing 777... waarmee Emirates sinds mei 2010 naar Nederland vliegt. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Lokaal komt een licht buitje voor. Er waait een stevige noordwestenwind. Bovenland is de wind matig, aan zee is de wind krachtig, windkracht 6. Later vanmiddag neemt de wind in kracht af. De temperatuur ligt tussen 5 graden in het noorden en oosten en 7 in Zeeland. Vanavond is het in het westen bewolkt en regenachtig. In het oosten en vooral noordoosten zijn er vanavond opklaringen en daalt de temperatuur richting het vriespunt. Lokaal komt het daar nog tot gladde wegen. Later in de nacht raakt het ook daar bewolkt en regenachtig en loopt de temperatuur langzaam iets op. Morgen is het overwegend bewolkt en vooral in het oosten kan nog lichte regen vallen. Er waait een matige westenwind en met gemiddeld 8 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Ook vrijdag en zaterdag is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Daarna wordt het tijdelijk wat kouder met op zondag winterse buien en in de nacht na maandag lichte vorst. AWB verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is bij de Schiphol tunnel maar één rijstrook open. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Er staat drie kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan beter vanaf knopend de hoek omrijden via de A5 en de A9. Dit is radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met, als gasten Ton Verlint, journalist en mediaondernemer... en Willem Schone, hoofddirecteur van Trouw Heren. Het medianieuws van, media van vandaag, wat we trouwens gisteren ook al gemeld hebben... is dat Wegener het uitgeversconcern flink schrapt in het personeelsbestand. 10% van de arbeidsplaatsen gaat verloren, 300 à 350 banen. Als mediamannen moeten jullie dat niet fijn vinden. Dramatisch is het, ja. Dus, dit, is, dit is gewoon een nieuwe, nieuwe stap in de kaalslag in de, in de regionale uh, dagbladpers. Dus het is, heel, het is echt heel dramatisch. Wegen is een grootmacht macht op het gebied van de regionale nieuws ja, van Nederland? de verkeerde eigenaar. Verkeerde eigenaar? Ja, dat denk ik wel. Denk Waarom? Wel. Nou ja, de, de, ik denk dat de kaalslag in de, de, de zo groot is dus dat, dat, dat dat er weer ruimte zou moeten komen voor nieuwe initiatieven. Of het nou in print is of online of via apps. Dus dat maakt niet zo uit. Maar regionaal nieuws staat bij krantenlezers in het algemeen gewoon bovenaan de lijst. De nieuws van dichtbij staat bovenaan de lijst. Dus daar moet je gewoon iets moois voor kunnen maken. En, maar niet als je 20 50% rendement gaat eisen van, uh, van titels. Want dat is gebeurd bij Wegen. Nou ja, de Telegraaf die, heeft een soort dus Met veel nadruk op financieel rendement en, en, en, en een kaalslag op kaalslag uh, om, dat, om, dat, om dat waar te maken. Maar spel het even uit voor me. Dat betekent dus dat een eigenaar van een krant, de Wegen, heeft een aantal regionale titels gekocht een flink aantal jaren geleden. De Telegraaf heeft het ook gedaan. Haarnams Dagblad onder andere, Gooi Nederland. En zeggen dan tegen aan kant, jullie moeten minstens 20, 15, 20, 25 procent rendement genereren. Ja, haal je dat niet, wordt je redactie verkleind. Gaat je kwaliteit eraan en, en dan, dan gaat de, zet de spiraal naar beneden in. Tom? Ja, het is om twee redenen dramatisch. Volgens mij is het een voorbode wat ons de komende jaren... überhaupt in de journalistiek te wachten staat. Al die businessmodellen, de, de mogelijkheid om te verdienen... staat geweldig onder druk. En ik denk dat niet alleen de regionale kranten daar last van krijgen. Maar ook radio, televisie? Uh, nee, de landelijke kranten en radio en televisie natuurlijk ook. De publieke omroep is daar een voorbeeld van. En daar wordt, daar wordt dan beweerd... Uh, hier wordt gigantisch bezuinigd in de toekomst... zonder dat we het aan de kwaliteit zullen merken. Maar uh, dat is een grap. dat is een grap. Dat gaan we natuurlijk wel degelijk mee. Maar ik wil nog wel iets over die regionale kranten uh, zeggen. Ik uh, vind dat er ook wel kansen zijn blijven liggen uh, om, om te vernieuwen, zou ik maar zeggen. Want eigenlijk ziet de regionale krant er nog uit zoals die er 30 jaar geleden uitzag. Uh, de, de functie voor een regio, regionale krant voor een bepaald gebied is ongelooflijk uh, belangrijk. De binding met lezers is in de regio denk ik nog groter dan bij de, bij de landelijke media. Maar dan vind ik dat er wel weinig uh, vernieuwing heeft plaatsgevonden. Willem, ze hebben het een beetje aan zichzelf te wijten. Nou, het verschilt heel erg. Want, een, want als ik kijk naar mijn, ik woon zelf in Noord-Holland en als ik kijk naar de, bij ons de, de regionale kant, noord ons dagblad uh, Telegraaf, -groep. Ja, Telegraaf roept. En die het is gewoon een hele goede regionale kant. Die ook uh, heel dicht bij zijn lezers staat. Ook daar ook veel tijd en energie in steekt. Maar het was uh, wat, ooit wat een hele sterke een... titel, letterlijk en figuurlijk. En uh, die zit ja. nu in diezelfde maalstroom van, uh, maar eens even kijken of we het volgend jaar gaan halen. Ja, inderdaad. Maar goed, dan denk ik. Van, ja, het kan toch niet zo zijn, als je weet dat de belangstelling bij de lezers groot is, dat je niet een manier vindt misschien de ton zegt dat zijn te weinig vernieuwd geweest. misschien is dat zo maar dat je niet een manier vindt om die lezers goed te bedienen. Premier Rutte, vicepremier Vragen en gedoogpartner Wilders gaan zich in maart drie weken opsluiten in het kattenhuis. Um, veel journalisten en verslaggevers zijn daar niet blij mee. Uh, begrijp je dat, Tom? die locatie? en dat Ja, ze dat daar begrijp niet bij ik, zijn. ik wel, want bij het Catshuis sta je daar voor die, uh, voor die tochtige poort en dan in de verte gebeurt er iets en uh, je hebt er geen idee van wat er gebeurt. Van de andere kant vind ik dat de collega's het niet moeten overdrijven, want als het overleg plaatsvindt bij uh, algemene zaken, dan sta je voor de voordeur van de algemene zaken en dan komen al die ministers naar, uh, naar buiten en daar heb ik eigenlijk ook nog nooit een zinnige opmerking uit horen komen. Uh, de politiek bepaalt volgens mij in belangrijke mate zelf uh, wat er naar buiten komt en uh, of, of het zich dan in het Catshuis afspeelt of op de kantoren van algemene zaken, maakt niet uit. Willem, hoe gaan jullie bij trouwen met deze drieweekse meeting? Nou ja, in dit geval staan de financiële specialisten... toch een beetje centraal. Dus, en Onze mensen op de politieke redactie... kennen natuurlijk de financiële woordvoerders in de Kamer. Dus er zijn altijd kanalen waar langs berichten naar buiten komen. Het risico van... Ik kan het heel goed voorstellen dat ze dit zo doen. Hè? Rutte vindt het rekk, re, lekker, vindt die, heeft hij een hekel aan. Dus dat wil hij voorkomen. En zeker in dit geval, het zijn lastige onderhandelingen over, uh, over ingrijpende maatregelen. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Maar het, journalistiek... het, het probleem ervan is dat als je nu, wat Tonk zegt, als, als je nu voor die poort straks 20 journalisten of 30 journalisten met elkaar staan. Dan, komt er een, dan wordt er een verhaal geboren uit het niets. Dat gebeurt als je 30 journalisten in elkaar zit. En, en dan moet je uit gaan kijken. Ja, dat is precies. Je kunt beter thuis in de telefoon zitten, bedoel je. En de, de ja, financiële specialisten en de lijnen houden. En wel de lijnen ophouden met, met de, de mensen die je kent. Want er worden natuurlijk toch fractiespecialisten geraadpleegd. Of, of anders. Ja, en dan gaan weer spelletjes gespeeld worden. Er gaan dus dingen bewust naar buiten komen. Ja, met de bedoeling natuurlijk. om eens te kijken hoe het en, valt. En of, nou, mee. en of je nou voor die poort van de katsaar staat. Of niet. De werkelijke politiek wordt er op een hele andere plaatsen dus ik zou me er als journalist geen zorgen over maken. Vandaag in de volksstand het promotieonderzoek van communicatiewetenschapper Peter het Lam. De belangrijkste conclusie is: hoe meer nieuws over de Europese Unie, hoe minder waardering. Terwijl juist vanuit Brussel gezegd wordt: media, jullie laten ons links liggen en kom eens op met die aandacht. Ja, dat is een interessant uh, verschijnsel. Misschien moet je daar de conclusie aan verbinden... dat uh, het euro, uh, de, de euroceptici uh, groter in aantal zijn dan we ons realiseren. Als je de achtergronden kent van wat er gebeurt in Europa... Uh, sta je er met grotere afstand uh, naar te kijken dan wanneer je de, de, de... Nee, ik moet zeggen, als je de feiten kent, als je dus weet wat er precies gebeurt... dan uh, neemt de argwaan kennelijk toe. En dat begrijp ik eigenlijk uh, ook wel. Het is heel logisch. Maar uh, de, de oplossing dan maar minder informatie geven over Europa... <laughs> want dan gaat het beter met Europa, daar ben ik niet echt een groot Willem, voorstander van. als je de feiten kent, dan neemt de argwaan toe. Dat is logisch. Nou, ja, in, in zekere zin wel. Het is, Europa is natuurlijk geen makkelijk onderwerp. Dus er zitten best wel pittige uh, dingen tussen. Die lastig uh, te begrijpen zijn lastig uit te leggen. Maar het is, in Nederland is de atmosfeer wel een beetje heel erg negatief geworden... de afgelopen twee uh, decennia. Als je even terugdenkt aan uh, zeg maar de periode daarvoor... Zeg maar de eind jaar 80, begin jaren 90... toen was er heel veel negatieve richting over Europa. Want alles wat over Europa werd geschreven, dat ging over... Uh, de vrachtwagens van het Europese parlement die van Brussel naar Straatsburg reed En weer terug, één keer in de maand. En het ging over de 300 richtlijnen die in de ma maak waren voor de interne markt. Het ging over de kromtegaat van komkommers... de afmetingen van de, de deksels van champotjes de en zo. Daar gingen de berichten ja. over. Nu is Europa en de euro is gewoon een deel van ons leven geworden. Een serieus onderwerp, een groot onderwerp. En ja, soms heel lastig te begrijpen. En de politieke atmosfeer in Nederland is gewoon echt, ge echt gekelderd in de min... Dus wordt door politici heel erg een negatief sentiment... ten aanzien van Europa Maar Tom, als je naar dat negatieve sentiment kijkt... in het buitenland zie je regelmatig borden staan... dit project is, is gefinancierd of mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Dat is ook voor de beeldvorming heel anders. In Nederland doen we dat nu maar mondjesmaat sinds kort. Ja, of, nou, volgens mij moet dat. Als je dat geld wil incasseren, moet je dat bord uh, neerzetten. Maar er is volgens mij iets anders aan. Nou, volgens uh, mij aan zie je dat pas sinds kort, hoor. Sinds kort zie je in Nederland pas dat voorzichtig erbij staat. Uh, ja, maar dat heeft, dat heeft niks met onze trots te maken ten aanzien van Europa. Europa maar wel met... met Lijkt me wat, wat Europa voor ons betekent. Uh, ja, ja, ja, maar het is misschien ook een beetje um, um, mensen paaien en, uh, en misleiden. Want um, uh, volgens mij neemt de weerstand uh, tegen Europa in Nederland uh, toe... naarmate we ons gaan realiseren dat wat er uh, op Europees gebied wordt besloten... ons dagelijkse leven gaat, uh, gaat raken. En dat raakt ook steeds meer aan de, laten we zeggen, de lokale uh, culturen. Uh, dat, dat willen we niet. Dus zie je de weerstand tegen Europa uh, toenemen. Ik denk dat, maar wat, wat is dat de rol de van de media erin? Want dat, dat is natuurlijk een vraag, belangrijke vraag. Geen Versterken we dat? Nee, dat is geen kwestie van uh, schuld. De, de, de media maken kennelijk goed inzichtelijk... waar ons profijt ligt als het door, uh, om Europa gaat. En waar we soevereiniteit uh, in leveren als het om Europa gaat. En uh, burgers gaan daarin een afweging maken. En zien ontwikkelingen waarvan ze zeggen, die willen we niet. En het lijkt mij verstandig dat politici daar wat beter naar luisteren dan nu het geval is. Ja, ik weet ook niet zozeer of het dan direct aan de media ligt. Want wat ik zeg, het aantal anti-Europese flauwe, kul, anti flauwe berichten is gewoon in, in 20, 30 jaar tijd heel erg afgenomen. Maar het heeft wel heel erg te maken met het feit... dat we ook niet meer, uh, in, zeker in Nederland, geen politici meer hebben... die het Europese ideaal uitdragen. Ik weet niet of jullie uh, vorig jaar de uitzending van Zomergast... hebben gezien met Gievenhofstad... wat gewoon een hele indrukwekkende uitzending was... van een echt een vervente Europeaan, ja. die ook het verhaal... Prachtig kan vertellen. En ook een schitterende opname liet zien van François Mitterrand. In het Europees parlement. Die daar vertelde waarom Europa voor hem belangrijk was. Ja, mensen van dat kaliber hebben wij niet in Nederland. We hebben alleen maar mensen die zitten te zeiken. Dat Europa te duur is. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat ja, dat is. Gewoon Nederlands. Ja. Goed. Um... De vraag is dus hoe dat, hoe dat verder moet gaan, want daar zit natuurlijk wel spanning in. N nog nog zo'n dossier waar ook een wonderlijke tegenstelling in zit, is Apple. Apple is een, uh, door met name een fanatiek deel van, van Nederland en van de buitenwereld... en de wereld uh, uh, zeer geliefd merk. Tegelijkertijd zijn er steeds meer verhalen over de problemen met arbeidsomstandigheden... Uh, met de fabrieken in China, waar 1 miljoen mensen uh, werken. Tom, waarom heeft het zo lang geduurd voor dat soort verhalen naar buiten komen eigenlijk? Want het suddert een beetje eigenlijk. Ja, we hadden argwanender moeten zijn. Want succes komt je niet aanwaaien. Dat gaat altijd ten koste van iets of, uh, of iemand. Dus uh, we hadden wel wat kritischer mogen zijn. Het heeft te maken, denk ik, met de adoratie van uh, Steve Jobs. Er bestaat een hele grote waardering voor uh, succesvolle mensen. Die staan op een, uh, op een voetstuk. En dan vergeten we kritische vragen te stellen. Nu is Steve Jobs uh, weg. Uh, en is Apple een, Apple een beetje ondaan van zijn magie. En uh, nu komt die andere discussie. Gebrek ja, ja, aan, aan uh, journalistiek kritisch vermogen is dat ook, vind ik. De, de, de, de koning is dood, leven de, de, ko de koning? Is dat ja, ja, ja, ja. ja dat, dat speelt zeker een rol. Hij is natuurlijk eerder al een keer weer teruggehaald... om het onderneming te redden. Maar, uh, maar, en wat ook een rol speelt... is dat hij zelf heeft, heeft geroepen, hard heeft geroepen... wij zijn brandschoon. Hè? Ja. Ik, ben de, ik ben in die fabriek geweest. Het is allemaal keurig in orde, fantastisch. Alles dik voor elkaar. Maar er is geen journalist die dat gecontroleerd nee, maar heeft. Als komen. je dat roept, dan weet je dat dat, dat op een gegeven moment... komt het, het de, de tegendeel wordt bewezen. En, en dan, ja, dan, dan, dan ga je. Alleen het feit dat ze 60% winst maken op 1% product dan weet je eigenlijk al dat het verkeerd zit. Nou ja, ik, ik, ik denk, dat, dat vind ik wel, ja. Uh, in deze tijd is het niet gemakkelijk om snel veel geld te verdienen. En waar het wel gebeurt, is er eigenlijk altijd iets aan de hand. Hadden journalisten meer door moeten bijten? In deze kwestie? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, want er wordt heel veel geschreven over... over uh, China is natuurlijk een, een, een land dat aan het, economisch aan het exploderen is. Dus uh, dat daar allerlei dingen niet, niet deugen. Ze dus exploderen of imploderen? Exploderen. Nou ja, explosieve groei, laten we het zo zeggen. En, en dat er allerlei dingen niet in de haak zitten... het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, dat weten we wel. En daar word ik veel over geschreven. De risico's in de mijnbouw en noem maar op... Um. Maar het, het zijn vooral sociale media, hè, waar, waar op Twitter blijft het maar doorgaan, op Facebook blijft het maar doorgaan. Er zijn, er zijn als het ware een soort onderstroom die langs bovenstroom wordt. Nou ja, dat ja. heeft ja. heel erg ja, met, het icon met die, die icoon te maken. Ja, ja want ik, ik denk dat er natuurlijk ook iets, uh, iets raars aan de hand is. De adoratie voor dat merk is uh, zo uh, groot bij opinion leaders en de rekeningsjournalisten ook bij. Je wil er graag uh, bij horen, je neemt daar geen uh, afstand van. En dan is het heel verleidelijk om uh, even geen oog te hebben voor de negatieve geluiden die het, uh, het, het sprookje doorbreken. Dus het is ook een ik soort de reden waarom een opvienking. ander merk op, uh, op jouw bureau ligt. Nou ja, ik... ik <lacht> e eigenlijk... Ja, dit is een ander merk. zal het niet noemen. Ben je maar anti-Apple. Anti e nou, ik ben niet anti-Apple. Anti maar ik vind uh, Apple wel een arrogant uh, merk. En ik denk, het is altijd goed om arrogantie uh, te corrigeren. Maar het gekke is dat, dat juist bij bedrijven die een soort gelijk flikken... Ik noem een Microsoft. En dan zijn de tegenbewegingen enorm. En dan zit de journalistiek er ook bovenop. En dan wordt die beeldvorming ja, is ook geen ja. sexy merk. Hè? Dus uh, Apple, Apple is wel echt het... Uh, het merk van de creatieve mensen, daar reken ik journalisten bij. Ja, maar wat je zegt, maar jij ken zegt. jij zegt dat de journalistiek Apple in bescherming neemt. Ja, dat, nou ja, ja, dat ja, lijkt ja. er bijna op. Dat, dat, dat nee, denk dat denk ik niet. Ik bedoel, ik, juist omdat, ze, omdat, ze, of omdat Apple zelf heeft gezegd: zo heel hard heeft gezegd, wij zijn brandschoon en we doen geen foute dingen. Die gaan nu heel hard van hun voetstuk vallen. Ja. Maar nou, normaal zo is zo wel een toch maar, een uitnodiging maar, om aan een, om te controleren of het wij zijn. van de sterke elementen van het merk uh, Apple is het uh, reputatiemanagement van uh, Apple. En daar zijn we gewoon met z'n allen uh, ingestonken. Dat, dat merk is, is als onantastbaar, als sexy Het marketingbudget is nul. I, mm. Nou. Ja, ze doen bijna niks aan marketing. Het Dat is natuurlijk niet waar. Het is maar net wat je marketing noemt en waar je geld in investeert. Uh, al die lange rijen die voor die winkels uh, kunstmatig gecreëerd worden... als er nieuwe producten ja. uh, op de markt gezet worden... dat is het summum van marketing. Uh, ja, marketing hoeft niet altijd mm. geld te kosten. Maar het reputatiemanagement... Oh, okay. Apple was perfect. Dat is voor een groot gedeelte ook het succes van Apple. Gaan we nu een andere periode tegemoet, uh, Willem Schonen, als het om Apple gaat? Nee, dat denk ik niet. Maar kijk, het is, ik, kijk, het, is het is waar de, de slimme marketing. Apple is heel goed in het afschermen van de markten... die ze zelf gecreëerd heeft. En dat, dat, dat gaat een hele tijd goed, of het naar iTunes is of de iPhone. Maar er komen natuurlijk concurrenten en, en, en die daar voorbij streven. Dat, dat hou, je, hou je niet vol als je niet blijft innoveren. Nee, ik denk maar van dat de langer over. Van, de van, van de arrogantie krijg je altijd de rekening gepresenteerd. En ik denk dat Apple een keer aan de beurt komt. Spreek Tom Verlint het ervaring? <lacht> nou, dat vind ik nou niet zo'n sympathieke vraag. <lacht> je kunt er gewoon weglachen en dat doe je ook. Gelijk heb je. Tom Verlint was mijn gast, journalist en mediaondernemer. En Willem Schone, hoofddirecteur van Trouw. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Dit. Is Radio 1, lunch. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen van deze week. We gaan op zoek naar een nieuwscanner we hebben vandaag de gasten Maarten Verhoeven uit Oud Alblas. Ja, Welkom. Goedemiddag. En dan ga ik je eerst vragen waar Oud alblas ligt. En dan ga je bij, zeggen dat is een domme vraag, maar ik weet het toch niet: het ligt de recht, recht, die richting uit. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed dat je er bent. Uh, als het jou lukt om de nieuwscanner van deze week te worden, dan win je 300 euro. Uh, gisteren, uh, eergisteren was de score 72 punten. Gisteren trouwens ook. Uh, dus de, de opdracht voor jou is, is helder. Ja, we doen ons best. Daar moet je in ieder geval overheen komen. Goed, we gaan in deze eerste ronde een aantal vragen op je afvuren en uh, kijken hoe ver je komt. En dan gaan we daarna de tweede ronde doen. Mooi. Ja, succes. Hoi. Dank je. Veel Tweede Kamerleden willen vandaag Rutte's oordeel over het PVV-meldpunt horen. De Nationale Nieuwsquiz. Maar Rutte geeft geen krimp. Dat hij er zou staan als het nodig is. En waar is hij nu? En de vraag is waarom ik daar geen afstand van neem. Waarom kijkt de premier hier gewoon weg? En ik heb al eerder gezegd dat als er een stukje rood vlees in de arena wordt gegooid... dat ik het onverstandig vind om dan met z'n allen meteen bovenop te springen. En dat bent u met z'n allen aan het doen. Dat is echt een opvatting. Het polemelpunt van de PVV heeft gisteren voor nog meer ophef gezorgd in binnen- en buitenland. De druk op premier Rutte om het meldpunt te veroordelen was gisteren groot. Maar zoals net door was, wil Rutte hier dus nog steeds geen mening over geven. De eerste vraag. De PVV is niet de enige met zo'n site... Welke politieke partij begon al in 2005 met een meldpunt... voor mensen die bang zijn dat hun baan wordt afgepakt... door Polen en andere Oost-Europeanen? De SP. Ja, dat klopt. Ja. Volgens de SP-leider Roemer is de enquête van zijn partij... niet te vergelijken met de toon van de PVV. De tweede vraag. Rutte blijft er dus bij dat hij geen mening geeft over het meldpunt. Welke andere VVD'er gaf al wel aan... dat hij de website afschuwelijk polariserend en stigmatiserend vindt? Dat was, denk ik... Uh... Wiegel? Nee, dat is nou jammer. Uh, Hans van Balen was dat. Oh ja. De Europarlementariër. Ja, hij vindt dat, uh, wel, uh, dat zegt hij dan wel bij. Hij vindt wel dat Rutte zelf moet bepalen of en hoe hij reageert. Maar het meldpunt zelf vindt hij dus totaal niet deugen. Ik lees jou een kop voor uit een krant. En de vraag is, waar gaat die kop over? En dan krijg je drie mogelijke antwoorden. Het citaat is... Nederlandse dag kleurt inkt zwart. Gaat het over... 1. Koningin Beatrix opent de Floriade, die dit jaar in het teken zal staan van zwart. Is dat 2. Drie Nederlandse spelers gisteren uitgeschakeld op het ABN AMRO tennistoernooi? Of 3. Nederland is weer in een recessie terechtgekomen en deze wordt zwaar? Ik denk B. Je denkt de tweede, drie Nederlandse spelers uitgeschakeld? Ja, ja dat klopt. Ja, dat is waar. Dat is de kop van het Algemeen dagpad gisteren. Het ging niet best hè, met de Nederlandse tennis. Nee, dat klopt. De vierde vraag is, welke tennisser liet zijn frustratie gisteren blijken... door een bal in het publiek te slaan, waarop een vrouw in het publiek riep... ga eens tennissen, man? Dat is Timo de Bakker. Ja, dat is nou weer jammer. Robin Haas was dat. Oh. Ja, dat was Robin Haas. Heb, heb je het al gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Oké. Okay. Ja, ja. Het kwam heel overtuigd uit. Hè. Timo ja. de Bakker, die, die vloog er ook uit. Uh, Igor Sijsling, allemaal de eerste ronde niet gehaald. Goed, ik laat jou een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Ik baal van de situatie zoals die is ontstaan, omdat ik ook verantwoordelijk ben voor de maatregelen die ik met uw Kamer heb afgesproken naar aanleiding van het vorige winterweer. Dus minister Schroed van Infrastructuur. Ja, ik zal je de uitspraak vergeven. Mellie Schoed van Hagen was dat. Ja, klopt, de minister. Ja, Het, ging, het Kamerdebat ging over de winterchaos hè, op ja. het spoor. Uh, ook zei Schultz uh, gisteren dat het spoor wel simpeler zou kunnen gemaakt, worden gemaakt... door een bepaald onderdeel minder te gebruiken. Maar het gevolg daarvan is dat mensen meer moeten overstappen. Wat zou er dan minder moeten worden gebruikt? Wistels. Ja, heel ja, goed. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat was waarschijnlijk het enige wat je kon bedenken. Nee, ja, ik denk dat het zo simpel maar. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, dat klopt. Dus de vraag of, of dat het waard is voor de overige 355 dagen per jaar... dat het wel goed gaat, zei Schultz. Vier punten tot nu toe. Um, en met de volgende vraag kan je nog vier punten erbij verdienen. Um, je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als je het weet, dan moet je stop zeggen. Oké, okay. komt-ie. Vier. Ik sta niet met beide benen op de grond. Drie. Net als bij andere reizigers heb ik me erbij neer te leggen... dat er vertraging is ontstaan. Twee. Door mijn langere verblijf mis ik de verjaardagen van mijn kinderen en van mijn moeder. André Kuipers? Ja. ja. ja. Twee punten erbij. Jazeker, ja, zeker. Die eerste, uh, dat lijkt me duidelijk, hè. ik sta niet met beide benen op de grond. Uh, net als andere reizigers heb ik me bij neer te leggen dat er vertraging is ontstaan. Ja, dat, dat uh, is nu het geval. Uh, dat kan gebeuren. Um, en op zijn blog meldde hij dat hij de verjaardagen gaat missen. Nou ja, de laatste was geweest een keer op 1 juli terug op aarde. Zes weken later dan gepland. Ja. André Kuipers, klopt. Jij hebt een totaalscore van zes in deze eerste ronde. Dat betekent dat jij zometeen er twaalf nodig hebt om uh, de score van uh, de andere dagen te evenaren. Dus uh, we gaan zo kijken of dat lukt. Succes! Dank je.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 De maatregel zou van toepassing moeten zijn op jongeren vanaf 15 jaar... die een ernstig misdrijf op hun naam hebben, zoals een overval. Is elektronische detentie een goed middel om criminele jongeren aan te pakken... of is het effectiever om hen op te sluiten in een jeugdgevangenis? De stelling waarop je kunt reageren is... een enkelband voor criminele jongeren is een goed idee...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 We gaan met z'n Maarten voor de tweede ronde spelen. 90 seconden krijg je de tijd. Uh, ik vuur heel veel vragen op je af. Als je het niet weet, zeg je pas. Als je het wel weet, dan wil ik het antwoord van je horen. Dat is mooi. We gaan beginnen. Succes. De Nationale nieuwswiss: Welke snelweg was gisteravond uur afgesloten na een achtervolging door de politie? Uh, de A4. Is goed, de presidentsverkiezing van welk Noord-Afrikaans land worden vervroegd? Uh, Ni Nigeria, Egypte. Welke partij wil dat gedetineerde ouders een vaste ondersteuning krijgen, met name voor hun kinderen? Deftia. Is goed. Welke commissie gaat een vervolgonderzoek doen naar misbruik? Nederland. Is goed. De Rooms-Katholieke Kerk. Het aantal jongeren zonder wat is de afgelopen tien jaar gehalveerd? Diploma. Is goed. Meer dan 400 gestolen werken van welke Nederlandse school? zijn teruggevonden. Heel goed. Welke voormalig leider is door zijn eigen land postuum onderscheiden voor zijn bijdrage aan de wereldvrede? Pas. Kim Jong-il. Na onderzoek is besloten dat welke internetwinkel het thuiswinkel Waarborg behoudt. Uh, baby is goed. Welke Britse zangeres last een pauze van een aantal jaar in... Adel. Om te constateren op het privéleven heel goed. De gemeente Amsterdam neemt morgen extra veiligheidsmaatregelen... rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en welke ploeg? Eh, uh, pas. Manchester United. De Tweede Kamer vindt dat Nederland welk verdrag tegen online piraterij niet okay. moet in. Voorlopig. Goed zo. De VN-veiligheidsraad stemt morgen over een nieuwe resolutie over welk land? Syrië. Uh, uh, is goed. in welk paleis is vanaf zaterdag een tentoonstelling... Prinsessen 1 te zien? Het Is goed. Welke straaljager wordt mogelijk duurder doordat de Amerikanen de aanschaf... Uh, John Strijf. Is goed. Nou, uitstellen. Door de sneeuwval van de afgelopen dagen is forse schade ontstaan... aan een aantal historische gebouwen in welk land? Uh, Polen. Nee, Italië. Verschillende oploffingen. Welke Aziatische hoofdstad zijn zeker vijf mensen gewond geraakt? Eh, uh, Bangkok. Is goed. Onderzoekers hebben op Madagaskar de kleinste soort ter wereld... voor wat voor dier ontdekt? Geen fouje pas. Camillon, wie heeft de eerste stap in de derde editie van de ronde van Omaam op zijn naam geschreven? Pas. Yo, dit ga je echt niet geloven, dit. Dat was André Grijpel, die het ja. gedaan heeft. En ik had zo gehoopt dat je die goed had. En jij weet wel waarom waarschijnlijk. Ja, dan was ik eroverheen geweest, maar ik heb nu 72. Je hebt ook weer 72? Ja. Dit kan niet waar wezen. We hebben gewoon drie mensen nu, die alle drie, <laughs> waarom jij, gefeliciteerd overigens. Dank je. <laughs> 72 punten eruit gesleept hebben. Nou, dat wordt nog wel interessant. Uh, we gaan het allemaal meemaken wat er gaat gebeuren. Ik hoor vanzelf. Zeker weten. Dank dat je hier was. Je krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Ga je meteen naar André van Duin kijken? Uh, misschien. En onze eigen lunchradio krijg je. Wilt u zelf meedoen? Kijk even op onze site om te zien hoe je dat gaat doen. Zometeen zijn we terug met lunch na het uitgebreide NOS Journaal. <middels> Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Europees voetbal over radio 1. Morgen om 7 uur de Europa League. Ajax Manchester United. Met een aardige beweging nu op het in het strafzoncomité. Die gaat vanaf de linkerkant. De jongens AZ handen legt. Die alleen op de doelwiel afgaat. in moet een worden. Ja, natuurlijk. Nee! Hij schuift hem naast. En om 9 uur. Stijl aan Boekarest 20. Nee, ja, het is hem. Ha, ha. Wat een schitterende goal! En strafzonspoor PSV. Morgen.